5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. André Kuipers na geslaagde lancering op weg naar ISS. Hans Spekman, nieuwe PvdA-voorzitter. En treinverkeer België verstoord door staking. André Kuipers is op weg naar het ruimtestation ISS. Hij werd om kwart over twee met succes vanaf de basis Baikonur... in Kazachstan gelanceerd in een soyuz raket samen met een Russische en Amerikaanse collega. Tien minuten na de lancering kon de vluchtleiding constateren... dat alles goed was gegaan en klonk er applaus in de controlroom. Kuipers en zijn twee collega's komen vrijdag bij het ISS aan... waar ze vijf maanden zullen blijven. De drie gaan daar allerlei proeven doen. Vrijdagmiddag kan Kuipers vanuit het ISS... voor het eerst een glim van Nederland opvangen... en vliegt dan, als het donker is, in vijf minuten tijd over Nederland... Bij helder weer is het ISS dagelijks vanaf de aarde te zien als een bewegende ster tussen half zes en kwart voor zeven s avonds. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de rol van staatssecretaris Bleker bij de totstandkoming van het Groningse natuurgebied Rijderwolde. Bleker was als gedeputeerde in Groningen nauw betrokken bij het project. De Volkskrant schreef vanochtend dat Rijderwolde zwaar wordt gesubsidieerd, terwijl Bleker eerder heeft gezegd dat het aantoont dat boeren natuur kunnen aanleggen zonder overheidsbemoeienis. De Kamer wil weten of destijds de regels zijn gevolgd. Bleker zegt in een reactie dat Rijderwolde uitgebreid is besproken... in provinciale staten van Groningen. Volgens hem is alles gegaan volgens de regels die toen golden. De systematiek is inmiddels wel veranderd, voegt hij eraan toe. Hans Spekman wordt voorzitter van de PvdA. De leden kozen hem als opvolger van Liliane Ploemen, die vertrekt volgende maand...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 De beleggingsdeskundige Rien Kamer is overleden. Hij was een van de eerste Nederlandse beleggingsgoeroes. Hij publiceerde veel beleggingsadviezen en opiniestukken... en hield jaarlijks een symposium voor beleggers. Kamer stond een tijd in de quote 500. In de jaren 80 kwam hij in opspraak door beleggingsfraude... met stukken grond in Amerika. Later bleek dat het waardeloze woestijngrond was... die niet verkaveld had mogen worden. Kamer werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken...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 FNV-bondgenoten zegt dat ze soms voor maar 300 euro per maand werken en spreekt van blanke slavernij. De Tweede Kamer dreigt een luchtruimte sluiten voor EOX-vliegtuigen van de NAVO. De geluidsoverlast van de vliegtuigen is de Kamer al jaren een doren in het oog. De EOX hebben hun basis in Duitsland, vlak over de grens van Zuid-Limburg. Volgens een Kamermeerderheid is duidelijk dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De Kamer eiste eerder dat de overlast op 1 januari 2012 met 35% is teruggedrongen... en het ziet er naar uit dat dat niet wordt gehaald. Als uiterste gevolg moet dan het luchtruim maar dicht... vindt een Kamermeerderheid van PVV en verschillende oppositiepartijen. Het treinverkeer van in België is al de hele dag verstoord door een staking. In Wallonië rijdt vrijwel geen enkele trein meer... en daardoor ondervindt ook de treinenloop in Vlaanderen hinder... De vakbonden hadden een 24-uur-staking aangekondigd... die vanavond om 10 uur zou beginnen. Maar gisteravond begon het spoorwegpersoneel al met een deel de staking. Tot nu toe rijden de internationale treinen vanuit Nederland wel. Dat is morgen tijdens de aangekondigde staking anders... dan rijdt er geen enkele talies richting Brussel. In België is morgen een algemene staking van overheidsdiensten. De bonden protesteren zo tegen de regeringsplannen... om de ambtenarenpensioenen te hervormen. De inzamelingsactie Serious Request van 3FM is de grens van een miljoen euro gepasseerd. De actie in het glazen huis in Leiden is op de helft en er is voor 1,2 miljoen aan giften betaald of toegezegd. Vorig jaar stond de teller na drie dagen op 1 miljoen euro. Het geld gaat dit jaar naar moeders in oorlogsgebieden. Het weer vanavond bewolkt en vannacht vanuit het westen af en toe regen. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Morgen bewolkt en vooral in het oosten wat regen. Dan wordt het ongeveer 9 graden. Ook vrijdag zacht voor de tijd van het jaar. In het kerstweekend droog, geregeld zon en een graad of 7. ANRB, ah, nee, verkeersinformatie. Er staan 23 files, bij elkaar iets meer dan 90 kilometer. Het is een vrij normale avondspits. En er is ook verder niet zo heel veel aan de hand. Wat opvalt zijn de wat langere files op de A4... van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaden 5 kilometer. En de A15 vanuit Europoort voor knopend Vaanplein 6 kilometer. Op de A58, Breda richting Bergen op Zoom... is een ongeluk gebeurd bij de Afritwouse Plantage. Daar staat 3 kilometer. De andere kant op staat de kijkersfile tussen knopend Zoomland... en de Afritwouse Plantage 3 kilometer. Wilt u een inspirerende kijk op het komende beleggingsjaar?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 Ontmoet onze beleggers en bezoek gratis museum Boymans van Beuningen. Schrijf u in via robeco.nl/slash 60 minuten. Jullie Hollander betalen thuis al alsof veel met die pinpassen. En dan komen jullie hier op die wintersport? En dan betalen jullie pins met contant geld. Maar waarom?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 Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedemiddag, 7 minuten over 5. De rust in Baikonur is teruggekeerd. naar alle krachten die vrijkwamen bij het opstijgen van André Kuipers. in de Soyuz-raket. Ruim 10 miljoen euro aan subsidie is er aan boeren betaald... om in de provincie Groningen een nieuw en groot natuurgebied te ontwikkelen. Het Rijderwold. Mogelijk is er bewust gerommeld met de grondprijzen... om op die manier nog meer subsidie los te krijgen. De grote man achter het ontwikkelen van het Rijderwold... was de provinciebestuurder Henk Bleker. De huidige staatssecretaris van Landbouw en Natuur. De Kamer wil nu weten of alles wel volgens de regels is gebeurd. In Den Haag, politiek verslaggever Hans Andringa... Hans, die miljoenen... Als subsidies voor boeren, die gaan lijnrecht in tegen een van de stokpaardjes van Bleker. Namelijk dat boeren goedkoper zijn voor de natuur. Ja, precies. Want uh, staatssecretaris Bleker die moet flink bezuinigen. Ook op uh, natuur. En een motto van hem is uh, geef de natuur maar aan de boeren. Want uh, die kunnen ook heel goed van uh, landbouwgrond natuurgebied maken. Ze kunnen dat ontwikkelen. En ze doen dat net zo goed als allerlei natuurorganisaties. En bovendien goedkoper. Nou, nu blijkt uit een uh, onderzoek dat de Volkskrant heeft gedaan... dat uh, de twee landeigenaren van dat Rijder volt, dat die uh, voor alles wat ze aan natuurontwikkeling hebben gedaan... dat ze heel goed de weg naar de subsidiepot hebben weten te vinden. Want alles wat die boeren in dat gebied hebben gedaan... of het nou het aanleggen is van uh, een bos, een fietspad of een grasveld... overal is subsidie voor aangevraagd. En dat loopt dus echt uh, tegen de 10 miljoen euro. Maar wacht dat lijkt me niet tegen de regels. Nee, subsidieaanvraag is niet tegen de regels. En Bleker die zei dan ook in een eerste reactie van... Uh, het is allemaal volgens de toen geldende regels uh, gegaan. Maar er is wel uh, bijvoorbeeld een deal gemaakt over de grondprijs. De waarde van de grond, uh, waar dit hele project op afspeelt... Uh, die is twee keer vastgesteld. De eerste keer toen die boeren de grond aankochten. En de tweede keer toen het werd omgezet van landbouwgrond naar natuurgrond. En daar kregen die boeren een subsidie voor op basis van de waarde van het land. Nou, de tweede keer toen het weer werd vastgesteld... was de waarde plotseling 1100 euro per hectare hoger. En dat leverde toch een aardige 175.000 gulden... 170.000, laten we precies zo zijn, aan subsidie op. Nou, dat lijkt dus op een truc om wat extra geld binnen te halen. Op zich is dat niet verboden, maar het is de vraag of je het moet doen... en dan ook nog met medewerking, medeweten van de provincie. Ja, en de Tweede Kamer die springt daar bovenop vanmiddag. Wat, wat wil de Kamer van Bleker? Je merkt bij de Kamerleden een zekere verbeterheid. Omdat dit uh, bericht toch een beetje het beeld bevestigt... dat veel partijen van uh, staatssecretaris Bleker hebben... als een bestuurder die een beetje zou schoemelen met de feiten... Uh, de feiten verdraait, die niet echt te vertrouwen is... die terugkomt op zijn woord en op zijn afspraken. Wat zij willen is dat er een brief komt van het kabinet... waarin precies beschreven wordt wat er nu precies is gebeurd. Er zou een onderzoek moeten komen naar de hele financiële handel en wandel rondom dit project. In dat geheel moeten ze afgehandeld worden met een debat. Vanmiddag in de Kamer werd Bleker omschreven als de godfather van het noorden. En er werd gesproken over Siciliaanse toestanden op het Groningse land. Maar volgens staatssecretaris Bleker is er niets aan de hand. Er stond vanmorgen een groot artikel in de Volkskrant over de miljoenen subsidie in Blekers natuur bij het Gronings natuurproject Rijden-Wolde naar gerommel met grondprijzen. De berichten uit de media, uit de volkskrant... die ademen in uh, een sfeer van uh, Siciliaanse uh, toestanden. Het opereren van de staatssecretaris in een vorige positie... als de, de godfather van het noorden. Nou, Laten we nou eerst uh, rustig uh, de brief opstellen. En dan oordelen voordat er uh, allerlei, uh, allerlei andere zaken... nu te bedden worden gebracht. Heeft u iets te verbergen? Nee. Ik, heb, ik, ben, ik ben tien jaar gedeputeerde geweest in Groningen. En uh, dat is volgens de regels die toen golden, is, uh, is dat uitgevoerd. Dus ik heb daar uh, niet het beeld van dat daar uh, dingen zijn die uh, verborgen zouden moeten worden. Nou, we zien uh, volgend jaar wel uh, hoe dit allemaal gaat aflopen. Want er is eerste recess. De brief moet geschreven worden. Dus uh, volgend jaar gaat dit verder. Maar in de tussentijd, Hans heeft Bleker nog problemen met tal van provincies die niet willen meewerken aan zijn nieuwe natuurplannen. Ja, die grote bezuinigingen die eraan zitten komen op natuur, Bleker heeft daar de hulp uiteraard van de provincies nodig, want die moeten veel meer dingen gaan doen om dat natuurbeleid mogelijk te maken. Er zijn zeker vier provincies tegen. Gisteren is er nog een gesprek geweest met de provincie Drenthe om toch proberen deze provincie over de streep te trekken. Mark Rutte is meegekomen als geheim wapen. Nou, dat is niet uh, gelukt. In Flevoland hangt er nog een beetje. Ook daar heeft Bleker uh, ruzie. En daar komt een bemiddelingspoging, mediation. En daar heeft Bleker ook in toegestemd. Onder voorwaarde dat de bestuurders van de provincie... het advies zullen geven aan provinciale staten... dat zij instemmen met dat natuurakkoord. Als andere graag, vanuit de je Dankjewel. Dan gaan wij naar de lancering van André Kuipers. Hij is, de, hij is veilig vertrokken vanmiddag. Samen met een Amerikaanse en een Russische astronaut. Vanaf de raketbasis in Baikonur, De plaats die wij veel hebben besproken de afgelopen dagen. Nou, Mark Hamer die is daar nog steeds. Onze verslaggever, Mark. Jij stond op 900 meter van de vertrekkende raket. Dat was een veilige afstand. Hoe was dat voor jou? Ja, eigenlijk drie, drie dingen zijn bijgebleven. Allereerst dat geluid. Dat knetterende geluid. Ik opschreef het in de uitzending als, als vuurwerk en je moet je eigenlijk, ik zat er nog eens over na, te denken, je, je moet je voorstellen, je hoort, je staat wel eens met oud en nieuw dichtbij een duizendklapper, maar een duizendklapper nou in, de, in, in, ja, in, in zijn uh, dubbele hoeveelheid, nou in zijn in een hoeveelheid dat je je niet kan voorstellen. Um, dan het beeld, het beeld van die raket die heel langzaam al ging, voortgestuurd door een felwitte uh, vuurbal. Ja, en dan uh, op een gegeven moment naar uh, boven kijk je, die heldere lucht, daar hadden we geluk mee, het was een avondlancering. Ja, dus die heldere lucht en dan zie je ja, die raket echt als een ster tussen de andere sterren verdwijnen. Zeg, en we hoorden eerder zijn broer in de uitzending. Je hebt ook familieleden gesproken hè, van Kuipers, hoe die het hebben ervaren. Ja, ja, ik heb zojuist even telefonisch, want we konden haar niet uh, luisteren. De vrouw van André Kuipers, Helen Kuipers, en zij vond het toch wel een hele heftige gebeurtenis. Ik vond het heel emotioneel. Voor mij was het toch het, het begin van, uh, van een lange reis voor André en het eind van een hele lange weg uh, daar naartoe... En uh, dat dat ja dat, dat, dat voelde ik wel op dat moment. Ik uh, ik was uh, ik heb wel een uh, matraatjes weggepind. Hm, Emoties bij mevrouw Kuipers. Terwijl ze toch al een keer eerder heeft meegemaakt. Ja, maar het was het schijnt wel heel erg uh, ja, heftig te zijn geweest. Juist omdat het zo'n avondlancering is. Uh, zo vertelden ze dat. De vorige keer was een of een daglancering. Toen uh, was de intensiteit van het vuur stukken minder. Uh, maar daardoor konden we ook de raket zelf langer zien en, uh, en het was uh, april, dus ook een uh, beetje uh, beter weer, in ieder geval midden koud. En uh, ja, deze keer was het de nachtlancering, dus de intensiteit van het licht was uh, groter. Uh, eigenlijk was het daarmee ook een heel andere ervaring, uh, maar het was natuurlijk erg koud. Dus uh, we hebben ook niet lang buiten gestaan, we zijn tien minuten voor de lancering. Maar naar buiten gelopen, naar een plek waar we het goed konden bekijken. Uh, maar we stonden daar nogal onbeschut, want het was koud. En uh, uh, ja, enkele minuten, minuten vijf na de lancering, uh, toen uh, de, de Soyuz niet meer was dan een sterretje aan de hemel, uh, zijn we weer naar binnen gelopen. En hebben we nog uh, even wat beelden van uh, de Soyuz aan de binnenkant kunnen bekijken. Ja, dat was dus zijn uh, vrouw. Ik weet niet of er nu ook nog beelden zijn, maar heb je enig idee wat André Kuipers nu aan het doen is? Ik heb, ik heb geen beelden meer gezien en ik ben ook even kwijt. Volgens mij is hij met zijn tweede of met zijn derde ronde inmiddels bezig rond de aarde. Elke 92 minuten maakt hij een omwenteling om de aarde. Maakt hij eigenlijk begin van dag en nacht maakt hij mee. En wat ze nu wel aan het doen zijn is aan het kijken of die Soyuz helemaal luchtdicht is, of het allemaal goed is gegaan. Je weet, uh, je hebt vanmiddag misschien kunnen zien dat ze van die drukpakken aan hebben. Daar kunnen ze uh, uh, ruim drie uur in, in overleven. Ze kijken nu even of de capsule helemaal goed is. Is het helemaal luchtdicht? Nou, dan kunnen die pakken uit en is het helemaal goed. En kunnen ze gewoon op weg naar het ISS. En de planning is dat ze vrijdagavond zullen, in de Nederlandse tijd zullen aankoppelen aan het internationale ruimtestation. Goed. Zeggen Mark Hamer, blijf jij dan nu ook een half jaar in Baikonur of, uh, of kom je terug? Nou, ik kom toch liever terug wel hoor. Ja, ja, ja, ja zoveel is daar nu ook niet meer hier. te doen, schat ik in. Nee, we gaan naar Moskou en dan gaan we kijken hoe die koppeling gaat. Oké, okay, goede reis, Mark. Met het vliegtuig neem ik aan. Mark Hamer was dat. 1040, een getal om te onthouden. Het is de lesurenorm en daar zijn scholieren en docenten niet blij mee. Van de ruimte naar de snelweg. Hoe is het Wijnandswaan met de avondspit? Op zich wel gunstig, want er gebeurt niet zo heel veel op de weg. 22 files, allemaal dagelijks. Maar er zijn twee files bijgekomen door ongelukken. Dat is op de A58 van Vlissingen naar Breda. Voor de Afrit-Wouwse plantage, 5 kilometer. De aanrijding die was aan de andere kant van Breda naar Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen Roosendaal en de Afrit-Wouwse plantage 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Ze rekenden op 10.000 scholieren. Maar er kwamen er iets meer dan 1000. Scholieren protesteerden vanmiddag tegen de 1040 lesuren-norm op het museumplein in Amsterdam. Volgens de scholieren redden veel scholen het al niet om 1000 uren les te geven per jaar. Om toch aan de norm te voldoen, nemen scholen hun toevlucht tot ophokuren. Zoals de demonstranten het noemen. Die was georganiseerd door het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren. En vanmiddag op het Museumplein ook politici. En Trudy van Rijswijk. Hé, hey, een roze konijn In een hockey. Ja. Ja, waarom ben je verkleed als een roze konijn? Ja, tegen de ophokuren. Maar dat zijn kippen die ze ophokken. Ook konijnen. Maar waarom protesteer je? Want je mag meepraten in die nieuwe wet. Meer opbokuren hoeft niet slecht te zijn, maar als scholen evenveel uh, geld krijgen, dan gaat het mis. Van 45 uur willen we die. Janine Drijven, een ferme speech, maar niet zo heel veel mensen. Nou, ik vind de opkomst best wel uh, redelijk. Het publiek is super enthousiast en weet ook echt waar het over gaat. En liever dan een half museumplein of in ieder geval deze groep die echt weet waar ze voor staan dan alleen maar rellen. Dus uh, ik vind het nu al geslaagd. Het nieuwe RETS-voorstel impliceert dat je mee mag praten over de manier waarop die uren uh, besteed worden. Dat is toch eigenlijk reuze handig. Dan kan je zeggen hoe je het hebben wil. Ja, nee, ik vind het ook heel mooi dat dat in het wetsvoorstel staat. Dat stukje zou ik er heel graag uithalen. En uh, nou ja, los de Kamer erover willen laten stemmen. Want dat is ook wat wij willen, inspraak. Maar uh, we willen geen inspraak over uren waarvan al vaststaat dat het ophoekuren op gaan worden. Straks kan je met je school uh, afspreken. Oké, okay, we geven geen uren, Maar uiteindelijk is er gewoon te weinig geld en kan de school er niet omheen. Zo, nu krijgen we de politici aan het woord. Uh, jongens, we laten even rustig een statement maken. Ik ben Harm Beertema. En ik ben de woordvoerder onderwijs van de Partij voor de Vrijheid. Dat is Maar, deze staking van vandaag is echt een vergissing. Nu hebben we je in de maling laten Oké, okay, ik ga nu Jasper van Dijk uit. Er worden nu zelfs dingen naar het podium gegooid, zoals fluitjes, mutsen en andere zaken. De stoom komt uit boven, ja. ja. Het is wel dapper, maar ik geloof ah, dat er iets verkeerd kan worden. Ik de... moest luisteren, dit zijn gewoon scholieren. Dat zijn hartstikke leuke kids. Die zich allemaal druk maken over hun eigen onderwijs. Maar ik had willen uitleggen dat ze zich laten gebruiken. En het laks, notabene, die voor de belangen van die kinderen moet opkomen... die ontneemt mij het woord. Want zo is het. Ik word door het laks van het podium gesodemiet erbij. Nou ja, ik vind dat echt niet kunnen. Ik word uitgenodigd om hier de verhaal te houden. Ik heb nog geen drie zinnen gezegd. En ik word weggebonjourd. Ik dacht... Uh... Eerlijk gezegd, dat het publiek dat meer deed. Nee, ik bedoel, daar kom ik toch van bovenuit. Er zijn een paar mensen die heel hard schreeuwen en met krentenbollen gooien. Krentenbollen, weet je wel. En fluitjes. Het laks komt niet op voor zijn leerlingen. De VO-raad komt niet op voor de leerlingen. die gaan zichzelfs, die keren zich heel nadrukkelijk af van een aangenomen, democratisch aangenomen wet. En dat vind ik absoluut niet kunnen. Ik heb geprobeerd om het te vertellen, maar ja, ik word van het podium gebonchooed door de belangenvereniging van de leerlingen. Dus ja, ik krijg de kans niet. Schelling. Wil Beert, Beertema heeft het helemaal met jullie gehad, zegt hij. Want het spreken is hem onmogelijk gemaakt. Ja, nee, ik begrijp het. Maar ik snap ook dat die leerlingen heel erg boos zijn en terecht. Maar goed, ik hoop dat we in Den Haag weer een keertje koffie kunnen drinken en daar ga ik van uit. Maar hij zegt niet dat de leerlingen dat hebben gedaan, maar dat jij dat hebt gedaan. Nou, dat kan. Dat vind ik een ernstig verwijt. Maar uh, nou ja, Beertema heeft natuurlijk flink wat spreektijd gepakt. En uh, dat was ook niet de afspraak. Ik denk dat hij zijn punt duidelijk heeft kunnen maken. En, uh... Dat de beurt was aan een andere politici. PVV-kamerlid Beertema boos dus. Scholieren boos. Uiteindelijk moest de politie zelfs het museumplein schoonvegen. Dat was de demonstratie van scholieren in Amsterdam tegen de 1040 lesurenorm. De docenten zullen op 26 januari staken. Maar Afakabo, FNV, heeft besloten om al eerder actie te ondernemen. Van de Bond, Gijsbert Borgia. Goedemiddag. Goedemiddag. U roept uw leden op om in het voortgezet onderwijs op 9 januari, dus de eerste dag na de kerstvakantie, het werk neer te leggen. Ja. Waarom wachten we niet gewoon tot 26 januari? Wij vinden 26 januari aan de te late kant. Wij vinden dus het signaal op 9 januari heel belangrijk om dan al af te geven. Uh, laat niet onduidelijk zijn dat als de minister dan uh, nou, ons nog niet tegemoet komt... Uh, wij 26 januari met de AOB wederom tot staking oproepen. Maar waarom 9 januari? Wat denkt u daar te kunnen bereiken? 9 januari, kijk, uh, elke datum is op een gegeven moment natuurlijk... van een keuze uh, de, uh, die, uh, die je maakt. 9 januari is, uh, het, laat ik zeggen, in de Eerste Kamer wordt het besproken... begin februari. Wij vinden het nodig om begin januari dit signaal af te geven. En in de hoop dat de Eerste Kamer daar dan voldoende naar luistert... voordat op 26 ja, januari ja, de docenten ja, van zich laten horen? Ja. ja. Wat, gaat u, wat gaat u doen op die negende? Uh, de negende gaan we voor een heel belangrijk deel gebruiken... om de 26 voor te bespreken met onze kaderleden. Dus we hebben een bijeenkomst in Den Haag... waar wij uh, de leden die staken in de kaderleden uh, met elkaar uh, bespreken... hoe wij 26 januari samen met de AOB... Uh, nog meer druk erop leggen. Maar de Tweede Kamer heeft dus al ingestemd met die 1040 lesuren norm. Wat, wat denkt u nog echt te kunnen bereiken? Waar, waar wringt het dan? Nou, het is vaker gebeurd dat de Eerste Kamer, uh, de Tweede Kamer... een uh, uh, uh, nou ja, uh, terechtwijst, of hoe je het ook wil noemen... Zeker, uh, maar op dit specifieke gebied? Op dit specifieke gebied zijn we van mening dat het alleen maar een verhogen van een normlessentaak absoluut niet tegemoet komt aan de verhoging van de kwaliteit van het totale onderwijs. En dat is niet alleen voor het onderwijzend personeel, het ook, ook het onderwijsondersteunende personeel eh, krijgt hiermee te maken. En voor alle duidelijkheid, het is niet alleen gericht tegen de verhoging van de lesuren. Het heeft ook te maken met de plannen van de minister om rechtstreeks in te grijpen in de afspraken die wij met werkgevers maken in een cao. Ja, de, daarvan zegt de minister van Bijsteveld van Onderwijs... dat er maatwerkuren komen op scholen. Dat de scholen daar zelf om hebben gevraagd. En ook zegt ze dat uh, scholen goed moeten nadenken... hoe zij omgaan met lessen die uitvallen. Uh, de minister ziet oplossingen. Die ziet u niet? Ja, het zijn oplossingen die wij wel zien. En het, natuurlijk is het belangrijk dat uh, scholen zorgen... voor een goed beleid bij vervanging van docenten. Uh, maar nu alleen maar uren verhogen, zonder daar een cent bij te doen... Gaat absoluut niet werken. Ja, is dat het enige? Want het is ook wat het laks vandaag zijn. Er moet gewoon geld bij om dat te kunnen waarmaken. Natuurlijk. Is dat het enige wat u straks gaat doen in deze tijden? Dat vragen? Nou, in ieder geval wat wij vragen, is dat er niet alleen maar meer uren van mensen gevraagd worden die al twee jaar op de nullijn staan. In Het onderwijs is er al twee jaar lang geen enkele loonsverhoging geweest. Dus wat dat betreft, wil de minister steeds meer voor steeds minder geld. En dat kan niet. Wij gaan niet vragen om meer in tijden van bezuiniging. Maar als de minister, als de politiek meer wil vragen van mensen... dan moet er ook extra geld tegenover staan. En op 9 januari gaan ze van u horen. Gijsbert Bodja van Afra Cabo FNV, dank u wel. Bedankt. Parijs mag dan de beste toeristenstad van Europa zijn. Amsterdam bekleedt een eervolle tweede plaats. Dat blijkt uit een onderzoek van een internationaal adviesbureau, Roland Berger. Jeroen de Jager bekijkt hoe die tweede plek verdiend is, Jeroen. En daarvoor ben je naar uh, volgens mij een prachtig spiksplinternieuw hotel ja. uh, afgereisd in Amsterdam. Het Conservatorium Hotel. Ben je daar ja. nog steeds? Ja, daar ben ik nog steeds. In het lobby zit ik vast aan de lijntje. Ik kan hier niet weg, want anders heb ik geen <laughs> verbinding met jullie. Maar, uh, maar die is vast ja. mooi, die lobby, of niet? Ja, nee, die is prachtig. Maar ook dat lijstje is zo mooi. Als je kijkt uh, naar dat lijstje waar Amsterdam in staat. Londen op de eerste plaats, Parijs, Berlijn, Rome, Madrid, Praag, Wenen, Amsterdam. Istanbul, Stockholm. Het zijn allemaal verschillende lijstjes, uh, Lucella. Want jij had het lijstje waar Amsterdam op de tweede plek stond. Dit is het lijstje van het absolute aantal overnachtingen afgelopen jaar. En daar staat Amsterdam dus uh, op de achtste plek. Maar uh, hmm. het schijnt dat er nog heel veel ruimte is. Ja. Ik dacht dat jij nog iets... Uh... Ik dacht, jij gaat er nu met iemand nee, over praten dat, in dat hotel. Nee, maar, ik, vind uh, het prima. Ja. ik vind het prima. Want uh, bij mij staat Madelon Boom. Uh, zij is general manager hier van het Conservatorium Hotel. Um, het is nogal een risico. Na verlaat 100 miljoen euro geïnvesteerd. Dat gaat u niet bevestigen. Nou, 100 miljoen kan ik nog wel oh, bevestigen. Wel, ja? uh, om dit te bouwen afgelopen drie jaar. En um, in een markt die toch ja, met die uh, bange economie op dit moment... Uh, toch duurt u... U het aan. Waarom durfde u dat risico te nemen? Nou ja, we hebben natuurlijk een eigenaar die dat, die dat aandurfde. Die dat natuurlijk ook verder kijkt van... het is niet natuurlijk iets wat je op korte termijn doet. Het is uh, iets wat lange planning in gaat. Uh, 2008 was zeker een jaar waarin heel veel uh, tekort was eigenlijk aan hotels. Of tenminste niet tekort aan hotels, maar meer aan een categorie van hotels. Uh, vooral in Amsterdam. Amsterdam heeft toen eigenlijk ook het hele beleid van de hotellerie opnieuw bekeken. En heeft gezegd, we willen graag een aantal kamers beschikbaar maken of aantal locaties in de binnenstad beschikbaar maken om daar vijf sterren deluxe of uh, lifestyles of wat voor hotels dan ook uh, neer te zetten, zodat wij meer internationale allure krijgen, ook voor, voor ja, de buitenlanders en voor congressen. En dat is heel goed gelukt, want uh, goed gelukt. je hebt het de, de Mint Hotel vlakbij het Centraal ja. Station. Waldorf Astoria komt hier naartoe, dit hotel nu geopend. Wordt die co concurrentie vervolgens niet te heftig? Nou ja, het is natuurlijk altijd, concurrentie in de eerste plaats vind ik goed. Ik bedoel, concurrentie is alleen maar beter, want dan werken we allemaal harder eraan om de mensen mensen naar ons toe te trekken en om de mensen hier naar Amsterdam toe te trekken. Ik denk, uh, het MINT heeft toen het open ging, heeft publiciteit gehad. Wij zullen zeker ook nu uh, hebben al gezien dat we heel veel publiciteit gehad hebben. Dus mensen gaan dan, er komt Amsterdam veel meer als destinatie in feite op het... Ja, op de voorgrond. Waar zit voor u de groei? Waar zit, welk segment richt u zich op? Nou ja, kijk natuurlijk met de, de euro ten opzichte van de pond is dat altijd wel weer wat moeilijker ten opzichte van de, van de dollar. Maar normaal is natuurlijk uh, Engeland en, en Amerika zijn natuurlijk twee hele grote feedermarkets. Maar ik denk dat ook juist hier in... markets dus waar de mensen vandaan komen. Waar de mensen maar. vandaan komen, sorry. Uh, en, maar ook nu zie je vooral dat, uh, dat ook gewoon uit Duitsland, uit Spanje, uit Zwitserland, uh, mensen ook natuurlijk. Gewoon voor de wat kortere mensen gaan. Mensen doen meer intensief. Als ze iets doen voor een, korte, voor een weekend weg of iets, dan dat ze er meer aan besteden. En ze doen het misschien minder, maar ze besteden wel meer. En ik denk dat uh, ja, we moeten er hard voor moeten werken om iets neer te zetten... wat uiteindelijk ook die mensen aan gaat trekken. Wat zou de stad zelf uh, nog moeten doen om uh, die groei verder te bevorderen? Nou, ik denk dat de stad er nu heel erg, erg ja, progressief mee bezig is. Het is natuurlijk voor ons ontzettend belangrijk dat de musea's natuurlijk uh, zo snel mogelijk klaar zijn. Um, iedereen werkt natuurlijk naar 2013 toe, waarin het 400 jaar uh, de kanalen is 115 jaar geloof ik het concertgebouw uh, met het hotel hier met de verschillende andere hotels open dan denk ik dat dat, dat eigenlijk al een hele goede push is om uh, het nog bekender te maken nou, het wordt een mooie tijd volgens mij voor Amsterdam waar nog veel gaat gebeuren en waar steeds meer toeristen de stad in zullen komen waar wij als Amsterdammer Tim, jij zei het geloof ik vorige uur weer lekker kunnen gaan rinkelen met de fietsbel we gaan nog even lekker genieten daar in de lobby uh, Jeroen ja dag Jeroen Jager was dat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 Ah, dan hebben ze de dure meneer uit Holland. Ja, en kom graag naar Limburg. Mooie auto. Daar kent ze goog hebben. Maar met die bedrijf kan ze veel meer verdienen. Kwestie van organiseren. Hoe dan? Met King Business Software werd ze precies dan aan Toebis. Financieel, logistiek, alles in één. ik man. King? Waar vind ik dat? Dat kan ze vinden op king.ai. Hoi je na.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 Het aantal Oost-Europeanen in Nederland met een uitkering is explosief gestegen. Minister Kamp zei in de Tweede Kamer dat zo'n 12.000 mensen uit Polen en andere landen een uitkering krijgen. Kamp kreeg ruime steun voor zijn plan om Roemenen en Bulgaren voorlopig nog te weren van de arbeidsmarkt. Beleggingsdeskundige Rienk Kamer is overleden. Hij publiceerde veel beleggingsadviezen en opiniestukken. In de jaren tachtig kwam hij in opspraak door beleggingsfraude. Hij werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken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 De vakbonden hadden een 24-uur staking aangekondigd. die vanavond zou beginnen. Maar gisteravond begon het spoorwegpersoneel al met een wilde staking. En tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Er is veel bewolking. Lokaal valt er misschien een spatje motregen. Maar dat is niet echt heel erg veel. En dat blijft eigenlijk een groot deel van de avond en nacht ook wel het geval. De temperaturen gaan nou, misschien nog een klein beetje omlaag. Maar liggen op dit moment al rond de 5 graden. Dat zal ook ongeveer de minimumtemperatuur zijn. Morgen loopt het kwik... Op tot dubbele cijfers, 10 graden gaan we waarschijnlijk wel halen op de meeste plaatsen. Het blijft wel bewolkt en vooral het oosten van het land heeft regen of motregen. Er staat een zwakke tot matige wind uit de westelijke richting rond kracht 3. Vrijdag niet veel verandering, ook dan vrij veel wolken. 10 graden, misschien wel 11. En later op de dag gaat het harder regenen en dat is een voorbode voor een ander weertype de dagen daarna. Want zaterdag en de kerstdagen verlopen over het algemeen droog... met af en toe wat zon en temperaturen tussen 6 en 9 graden. ANB ah, nee, verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits met maar weinig bijzonderheden. Er zijn nu wel een paar aanrijdingen geweest... en die zorgen voor wat extra oponthoud. Dat is op de A4 van Den Haag naar Delft. Bij Rijswijk, 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden, op de A17, door de recht richting Roosendaal. Voorknopend de stok bij Roosendaal, 4 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en de Afrit-Wouwse plantage staat 6 kilometer. En de andere kant op, vanuit Roosendaal... tussen, Be tussen Roosendaal en de Afrit-Wouwse plantage 6 kilometer. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen. Dat doet u met Rabo Toekomstsparen. Begin nog dit jaar en profiteer van uw fiscale jaarruimte over 2011. Wat u dit jaar spaart, kunt u nog dit jaar aftrekken...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 U over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En ik stel u vast in het vooruitzicht na zessen. Dan hoort u Louis van Gaal, die voor het eerst uitgebreid op de situatie bij Ajax ingaat. En als Lucille dat belooft, dan gebeurt dat ook. Zeker. Politiek. Hans Spekman is de komende jaren voorzitter van de Partij van de Arbeid. Het partijbestuur heeft vanmiddag bekendgemaakt dat hij dik heeft gewonnen... van medekandidaten Piet Boekhout en René Kronenberg bij de verkiezing onder de leden. Hans Spekman, goedemiddag. Nee, goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja dankjewel. 82% van de stemmen. Dat noemen we een overweldigend mandaat. U kunt doen wat u wil. Ja nou, ik ben hartstikke trots erop dat leden mij zoveel mandaat hebben gegeven. Want ik heb best wel een uitgebreid programma met veel dingen die ook discutabel soms liggen in de partij of moeilijk liggen. Maar ik wilde per se gekozen worden met een mandaat uh, zodat ik kan werken. Wat is het meest discutabele ding wat u gaat realiseren? Nou ja een van de Moeilijke dingen is toch dat, uh, dat ik niet leden uh, zeggenschap wil geven over wie de volgende lijsttrekker van de Partij van de Arbeid is. Ja, dat uh, dat zou sympathisanten is... moeten kunnen kiezen, die niet lid zijn. Ja, ja, dat vind ik zelf heel belangrijk, want ik wil de partij gewoon openbreken voor alle mensen die het linkse en progressieve gedachtegoed warm hart toedragen. Hoe gaat u dat doen? Nou ja, ik heb al in mijn programma gezet dat ik wil dat de lijsttrekker, de volgende lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, en zelf ben ik wel fan van Joopke maar dat vind ik nog steeds het belangrijk dat er een nieuwe verkiezing is. Dat die gekozen kunnen worden door alle mensen, en dat hoop ik zeg maar zo snel mogelijk voor elkaar te boksen. Daarnaast wil ik gewoon activistischere partij worden, dus die constant overal in die haarvaten van de samenleving aanwezig is. Als we even ingaan op Job Cohen, uw lijsttrekker, want daar gaat het toch een beetje over als we kijken naar uw voorganger Liliana Ploemen, die nogal kritisch ja, maar was, niet, hoor. Cohen. Uh, zij noemde hem te weinig zichtbaar, er zit veel meer in de partij dan hij er nu uithaalt over Job Cohen, is dat ook uw taak nu om dat inderdaad, inderdaad met zo'n mandaat uh, gedaan te krijgen met Job Cohen? Nee, maar de partij is veel meer uh, dan Job Cohen of Hans Peckman. Wij zijn een totale samenloop van uh, houten met even. Maar de partij is de vereniging met 54.000 leden. En daar zit heel veel denkkracht, doelkracht en mensen die actief willen zijn in de partij. Dat is de kracht van de Partij van de Arbeid. En die kracht is niet dat u nu zegt van nou over, vier jaar, over drie jaar verkiezingen. Job Cohen heeft al gezegd dat hij graag weer lijsttrekker wordt. Uh, wordt hij dan ook? Ik ben voor op Cohen, maar ik ben nog veel meer voor een open lijsttrekkersverkiezing. Nogmaals, omdat ik wil dat die partij weer een krachtige partij is die tussen de mensen staat. En dan moet je ook mogelijkheden bieden aan mensen die geen lid zijn, maar wel zeg maar, het gedachtegoed delen of een warm hart toedragen dat die mee kunnen kiezen. En een, krachtige krachtige partij beteelt, een krachtige partij betekent ook in numeriek uh, opzicht een krachtiger partij worden. 55.000 leden nu. U wilt dat uh, gaan opvoeren naar zo'n 100.000? Ja. Is dat campagnetaal? Nee, dat is geen campagnetaal. Dat is wat ik wil. Want ik zie dat veel te veel politieke partijen het hoofd in de schoot hebben gelegd. Als het gaat over het staanend ledenaantal... neem maar af, neem maar af. Ik geloof in de ledendemocratie en in het verenigingsleven. Daar is Nederland ook groot in. Als je meer leden hebt, dan heb ik ook veel meer mensen... die actief kunnen zijn als ombudsman in een gemeente of ombudsvrouw. Dan heb ik veel meer mensen die mee willen denken... met hoe komen we met een linksslag uit die, uh, die crisis waar we nu zitten... in plaats van dat het zomaar doorhobbelt zoals het nu gaat. Dat betekent ook vooral het reanimeren van de partijen. Waar is het misgegaan? Nou ja... Het is mij dat alle politieke partijen wij zijn daar deel van steeds meer bezig zijn met de korte adem van morgen. en Dat is te, te denken, hoe win je de verkiezingen van morgen? En ik ben er zeer voor om te werken vanuit de idealen die we altijd hebben gehad, maar wel in een moderne jasje. Want je moet ze aanpassen aan de problemen die er in deze tijd zijn. Ik bedoel, nu is er de macht van het snelle geld, van allerlei uh, rare hedgefunds. Die, die waren er 50 jaar geleden niet. Ja. Nu zijn er heel veel zelfstandigen zonder personeel. Die waren er 50 jaar niet. Dus dat vraagt op nieuwe antwoorden vanuit onze alle oude idealen. En die scherpte in die discussies moeten we veel meer terughalen. En in het kader van snelle geld betekent dat ook uh, uh, het partijkantoor aan de Herengracht nummer 54 van de hand doen? Ja, dat vind ik ook. En niet alleen uh, zeg maar vanwege de prijs. Maar omdat ik vind dat je partij uh, overal moet zijn waar het gebeurt. En overigens vind ik dat we ons moeten schamen als we een partijkantoor hebben... waar gehandicapten in en uit getild moeten worden in de avonduren. Uh, want dat is ook nog scheidelijk, de situatie. En dat wil ik niet. Ik wil dat de partij is wat hij doet en doet wat hij is. Op weg naar de mensen. Hans Pekman, ja. de nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. Dank u wel. succes. Graag gedaan. Dank je wel. Het vorige uur kon u horen dat de arbeidsinspectie misstanden in de transportsector heeft aangetroffen. Dan gaat het om illegale arbeid en onderbetaling. Dat is iets waar door chauffeurs al veel over werd geklaagd. Er zijn 187 bedrijven um, gecontroleerd en 26 daarvan daar troffen ze illegale werknemers aan. Of werd er te weinig betaald, minder dan het minimumloon. Alexander Zakkers is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Goedemiddag meneer Zakkers. Goedemiddag. U bent zich, neem ik aan, rot geschrokken hiervan. Ja, mag je wel zeggen. Als 15% van de onderzochte bedrijven... als die dit type illegale praktijken uitoefent, dan is dat een teleurstelling. En zijn dat leden van u? Uh, dat zou kunnen. Ik ken ze niet bij naam. Uh, het is zo dat TLN de grote branchevereniging is van de transportbedrijven in Nederland. Dus dat betekent dat er ongetwijfeld ook uh, leden van ons bij zijn. En uh, laat heel duidelijk zijn... Uh, TLN heeft altijd gezegd, uh, als er zaken niet volgens de regels gebeuren, dan hoort dat te worden aangepakt. En ik vind het erg goed dat in deze de arbeidsinspectie eens een goede controle gedaan heeft. Ja, en er worden boetes uitgedeeld. Boetes worden ook verhoogd. Vindt u dat een goede zaak? Ja hoor, gewoon hard aanpakken en ook de aankondiging dat het uh, volgend jaar wat strakker gaat gebeuren. Uh, dat bemoedigt alleen maar de vele goede ondernemers in Nederland. En uh, die wil ik gewoon een hart onder de riem steken, van uh, jullie doen het met z'n allen goed. En dat kleine percentage wat het fout doet moet gewoon hard aangepakt worden. En betekent dat ook, uh, want ik neem aan dat u wel even gaat achterhalen of daar mensen van u bij zitten, hè, van Transport en Logistiek Nederland bedrijven, dat u die uh, uit TNL, TLN uh, keepert. Nou kijk, we, we moeten dat allemaal eens even nader bezien, hè, we, over welke bedrijven het gaat. Mm -hmm. En ook om wat voor type vergrijpen het gaat, want er kunnen ook verschillen in zitten. Dus daar loop ik niet op vooruit. Maar ik ben er wel heel benieuwd naar. En uh, ik kan u verzekeren dat uh, TLN in de richting van uh, zijn leden weer zal wijzen op beste mensen. Goed ondernemerschap betekent ordentelijk omgaan met je personeel. En als je dat niet doet, dan einde lidmaatschap? Als je dat niet doet, dan uh, weet je dat TLN uh, zich daartegen verzet. En uh, ja, het hangt er vanaf wat er aan de orde is uh, dat ze je eerst moeten bezien voordat je als branchevereniging zou beslissen om iemand te royeren. De Vereniging van de Eigen Rijders die had al aangegeven hè, dat, dat zij zagen dat er valse concurrentie was. We kunnen die dus achteraf wel uh, gelijk geven. Ja, de, de stichting Verenigde Eigen Rijders uh, uh, die heeft onderhand ook gewezen op dat het mogelijk uh, dat er wat aan de orde is. Dus ik prijs hun zeer. En uh, we staan daarin naast elkaar als dus het gaat om de aanpak. Goed, Alexander Sackers, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Dank voor uw reactie. Heel graag gedaan. Goedemiddag. De kwaliteit van de Hogeschool voor Journalistiek in Zwolle is onder de maat. Een commissie onderzocht Hogeschool Windersheim en heeft ernstige zorgen over het niveau van de afgestudeerde journalisten. Het toeval wil dat er op de redactie van NOS Nieuws juist vandaag twee tweedejaars studenten van de opleiding rondlopen. Chantal van Dun en Jill van Nek lopen een dagje mee met journaalpresentator Jeroen Overbeek. Zij hoorden het nieuws vanmorgen. Dat was wel even een ontzettende schok. Ja. Dat kwam ja, wel geheel onverwacht eigenlijk. Twindersheim was wel vaker negatief in het nieuws. Maar we dachten misschien heeft het Twindersheim er wat van geleerd. Voor dan de vorige keren. Maar ja, kennelijk niet. Want ze zijn nog steeds uh, slecht uh, naar voren gekomen. Vinden jullie het zelf ook een slechte school? Mm, nee, niet. eigenlijk valt het wel mee. Ik vind het niet echt een slechte school. Jongens, we hebben bezoek. dat wordt ook opgenomen. Dus net op je hoorde. Ja, heel goed, dankjewel. Goed, seconden. dat Wat wil je later worden? Dat zou leuk zijn als ik ooit het uh, nieuws mag presenteren, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel heel hoog uh, ja, gegrepen. Ja, dat lijkt mij ook wel natuurlijk ja, een van de leukere dingen, ja. En dan het nieuws op tv, bedoel je, neem ik aan, hè? Ja. Liever tv dan radio. Maar radio is ook prima zeg, om mee te beginnen. En Nou, is de grote vraag. Gaat dat nog lukken met deze opleiding? Maar ja, nu dit nieuws komt, ik, heb zoiets, ik wil niet een halfbakken diploma. Ik wil wel gewoon een goede, waardige diploma. En dat ga ik waarschijnlijk niet op het zijn behalen. 5, 4, 3, 2, 1, live, dankjewel. Ja. Chantal en uh, Jill, die keken eventjes mee hier op de redactie. Er werd afgeteld voor het journaal. En als de kwaliteit van de opleiding niet gauw omhoog gaat in Zwolle... dan hebben studenten geen andere keuze dan hun diploma ergens anders te gaan halen. Want staatssecretaris Zijlstra grijpt dan in. Het gaat niet goed. Uh, sterker nog, als men niet heel snel tot een uh, heel strikt verbeterplan komt... dan zal de opleiding moeten sluiten. Dat is een draconische stap. Wat is er precies aan de hand? Nou, de kwaliteit van de opleiding is gewoon uh, uh, niet goed genoeg...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 door naar elk individueel diploma te kijken. Maar wij vinden dat gezien de, de, de strenge eisen die wij stellen aan het hoger onderwijs in Nederland... dat deze opleiding er op dit moment onvoldoende aan voldoet. En dus zal moeten verbeteren, willen ze in de toekomst ook mensen kunnen opleiden tot journalist. We hebben eerder ook al problemen geconstateerd met z'n allebei, een paar opleidingen. De hogeschool van Amsterdam, daar is het een en ander aan de hand. Natuurlijk allemaal niet één op één met elkaar te vergelijken, maar de vraag is wel reëel. Hoe zit het eigenlijk met die uh, hogescholen? Nou, Wij hebben natuurlijk de teugels enorm aangehaald. En uh, dat betekent dus dat we uh, nu zien dat de links en rechts zaken boven, uh, boven water komen... die in het verleden ja, toch, uh, toch uh, uh, konden bestaan. Uh, dat vind ik tekenen van, van verbetering. Alleen het is voor de getroffen studenten natuurlijk buitengewoon onaangenaam. Uh, maar het is wel het proces wat we nu door moeten lopen... om te komen tot een echte verbetering van het hoger beroepsonderwijs in Nederland. Uh, maar dat gaat met schokken. En dat gaat met situaties waar studenten uh, natuurlijk uh, zeer ongelukkig mee zijn... en waar dan instellingen dan ook een verantwoordelijkheid hebben naar die, in, naar die studenten toe. Is uw redenering eigenlijk eerst de rotte appels uit de mand... voordat er een prachtige mand is? Uh, uh, wat we nu aan het doen zijn is eerst de mand... Uh, ...zelf een stuk steviger maken... Uh, ...zodat ook stevige appels daarin passen... ...en dan uh, hebben we geen rotte appels meer over. Ja, dat hoopt u misschien... ...maar we weten natuurlijk helemaal niet of dit nou het topje van de ijsberg is... ...of dat het heel erg slecht gaat met allerlei scholen. Nee, we, we, we weten dat het hoger onderwijs in Nederland heel goed is. Um, er komen bijvoorbeeld heel veel studenten nog steeds vanuit het buitenland hier naartoe... ...en dat doen ze niet omdat het hier zo slecht is... Um, maar we zien dat er bij te veel uh, uh, instellingen uh, sprake was van opleidingen... waar de, de controlemechanismen niet op orde waren... waardoor daar uitwassen konden geschieden. Men is nu scherper geworden. We hebben de teugels aangetrokken. Dat betekent dus ook dat we inderdaad af en toe een rotte appel tegenkomen. En die gaan we uit de mand met appels halen... zodat die straks stevig, sterk en gezond is. Goed, dat was uh, Hal Zelstra met zijn mand met appels. Marcel Bril sprak met hem. Beschuldigingen van racisme in het Engelse voetbal. De aanvoerder van het nationale team en speler bij Chelsea... moet zich verantwoorden voor de rechter. Bijna Zwaan heeft de verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Er zijn een paar hobbels te nemen. Het zijn er niet zoveel. Op de A4 van Den Haag naar Delft is een ongeluk gebeurd. Bij Rijswijk staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Zojuist een aanrijding met een vrachtwagen geweest op de A15... vanuit Europoort bij Hoogvliet. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de A58, Breda, richting Bergen op Zoom. Bij Wouwse Plantage, 6 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. De Syrische oppositie heeft bij de VN-veiligheidsraad en de Arabische Liga aangedrongen op een spoedzitting. Aanleiding is het geweld van de afgelopen 48 uur in Syrië. Volgens de oppositie zijn er in twee dagen 200 mensen gedood door het Syrische leger. Correspondent Sander van Hooren, heb jij meer details van wat er gebeurd is de afgelopen dagen? Uh, heel veel doden dus, zoals je zegt. En dat lijkt dan vooral in het uh, noordwesten van Syrië. Dus zeg maar een beetje tussen Libanon en Turkije in. Daar uh, ligt natuurlijk de stad Homs, maar dichterbij de grens met Turkije heb je nog een andere, aantal andere plaatsen waar uh, het Syrische leger in al zijn macht op is neergedaald de afgelopen dagen. En daar zijn dus volgens de Syrische oppositie heel veel doden bij gevallen. En daarbij moet ik alleen nog even aantekenen dat wij, uh, westerse journalisten, nog altijd niet binnen kunnen. En dus gedwongen het nieuws vanuit Libanon en Turkije volgen. Dus we kunnen het niet controleren, dit soort cijfers. Wat wil de oppositie bereiken met deze oproep? Um, dat er over gepraat wordt. Kijk, wat ze eigenlijk willen is dat er juist in die regio, het noordwesten van Syrië, een soort vrije zone komt. Waar ze veilig zijn, waar burgers ook veilig zijn. En ze vragen aan de internationale gemeenschap en aan de Arabische wereld om daarvoor te zorgen. En dan het zich een beetje een scenario af zoals je dat in Libië gezien hebt. Hè? De oppositie daar, die had op een gegeven moment het oosten van het hand, Benghazi, uh, hadden ze in, in handen en konden van daaruit uh, zich organiseren, groeperen. Mensen konden daar naartoe vluchten. En de Syrische oppositie, die wil eenzelfde scenario in, uh, in eigen land. En ja, dan natuurlijk dicht bij de grenzen met Turkije en Libanon, omdat ze dan ook de aanvoer van uh, personen, de aanvoer van wapens op die manier kunnen regelen. En ja, ik denk dat dat de reden is dat Syrië juist nu die afgelopen 48 uur daar zo actief is geweest... als ik dit kan bedenken, dan kan de Syrische leiding dat natuurlijk ook verzinnen. En het lijkt wel alsof ze proberen dat kosten wat kosten voorkomen... dat er zo'n zone ontstaat. Ja, nou is het wel zo, Sander, dat president Assad van Syrië... maandag een overeenkomst heeft getekend die het mogelijk maakt... dat waarnemers van de Arabische Liga komt kijken in Syrië. Ja. Morgen volgens ja. mij komen de eerste waarnemers aan. Wat kunnen die er gaan doen? Nou ja, dat, dat is dus uh, heel erg afwachten wat ze uh, daadwerkelijk mogen doen. Kijk, ze komen in Damascus aan, maar dat ligt ver weg van dat noordwesten van Turkije of uh, van, uh, van Syrië waar ik het over had. Dat ligt namelijk bij de grens met Libanon en Turkije. Mogen ze daar naartoe? Mogen ze daar echt onafhankelijk kijken zonder dat er iemand van uh, de regering van Assad met ze meekijkt? Uh, dat, dat zijn hele belangrijke vragen die we dus echt gewoon moeten afwachten als ze inderdaad heel vrij hun werk kunnen doen en kritische rapporten mogen schrijven uh, over de regering of over de oppositie, Want dat kan natuurlijk ook. Ja, dan kan het een waarnemersmissie zijn met ballen, om het zo maar even te zeggen. Maar ik heb vooralsnog nog heel erg mijn twijfels of ze die vrijheid eh, zullen krijgen. Het valt inderdaad te bezien. Correspondent Sander van Hoorn, dankjewel. Er is opnieuw ophef in Engeland over mogelijke racistische uitlatingen van een voetballer. Gisteren werd Liverpool-aanvaller Luis Suarez geschorst voor acht wedstrijden. Hij kreeg een fikse boete. Vandaag gaat het om de aanvoerder van het nationale elftal, Chelsea-verdediger John Terry. Hij wordt voor de rechter gedaagd. Arjen van der Horst in Londen. Arjen, waar wordt Terry van beschuldigd? Ja, toevallig of niet, dit gebeurde in dezelfde week... het incident waar we het over hebben... als uh, het, hetzelfde incident met Suarez. Um, dit gaat dus terug tot eind oktober. De wedstrijd Chelsea tegen Queen Park Rangers. Het was een opstootje tussen Terry... Uh, en uh, uh, Anton, Anton Ferdinand, dat is een verdediger van QPR. Ferdinand zei na afloop van de wedstrijd dat Terry racistisch taalgebruik had gebruikt tegen hem... en Terry zou hem een fucking black cunt hebben genoemd. Nou, die uitspraak is de kern nu van de rechtszaak. En wat zegt Terry daarover? Uh, die ontkent, uh, maar opvallend genoeg erkent hij wel dat hij die woorden heeft gebruikt. Nou, dat klinkt tegenstrijdig, maar Terry zegt dat de woorden uit hun verband zijn gerukt. Zijn versie is, uh, tijdens het opsteutje beschuldigde Ferdinand hem ervan dus een black cunt te hebben genoemd... waarop Terry antwoordde, oi Anton, I didn't say those words, fucking black cunt. Nou, een deel van die uitspraak is ook op band te zien, op videobeelden. Uh, we zien Terry inderdaad zeggen, oi Anton, I did say... En dan zien we het vervolgens niet, want de rest van de zin kunnen we niet zien liplezend, omdat niet iemand in beeld loopt. Maar dat videomateriaal gaat dus een cruciale rol spelen. Zoals ook ander videomateriaal een rol gaat spelen. Want er zijn ook beelden uh, te zien waarin we heel duidelijk hem die woorden horen zeggen. Of niet horen, we zien zeggen, uh, al liplezend. En, en dat gaat dus uh, een hele belangrijke rol spelen tijdens de rechtszaak. Dus daar zullen liplezers bij gehaald worden, neem ik aan. Wanneer komt die zaak voor? Ja, dat begint in februari, 1 februari. De verwachting is dan uh, dat binnen enkele weken de rechter met een uitspraak komt. En ja, de maximale straf die hij kan krijgen is uh, 2.500 euro, het uh, pond boeten. Ja, en Chelsea die speelt morgenavond tegen Tottenham Hotspur. Denk je dat hij dan gewoon meedoet? Goeie vraag. Uh, Chelsea zegt in de verklaring dat ze nog steeds achter hun aanvoerder staan. Nou, dat, ze, dat, dat hebben ze ook al gedaan de afgelopen weken. En na dit incident eh, in oktober is Terry ook gewoon blijven spelen. Lijkt erop dat Chelsea vooralsnog eh, zijn aanvoerder niet laat vallen. Het wordt wel interessant te zien hoe de Engelse bondscoach Capello gaat reageren. Hij is ook de aanvoerder van het nationale elftal. Nou, dat wordt hier als een voorbeeldfunctie gezien... Na het incident eind oktober speelde Engeland meteen daarna een vriendschappelijk duel tegen Spanje. En heel opvallend, Terry was toen wel onderdeel van de selectie, maar werd niet opgesteld. Nou, Capello zei toen dat het niks te maken had met het incident. Maar iedereen vond het hier op zijn minst wel opvallend dat Terry tegen zo'n belangrijke tegenstander op de bank zat. Ja, en, en uh, Engeland speelt in de, de periode dat de rechtswaak speelt uh, uh, tegen Nederland een vriendschappelijk duel. Ja, en dan uh, gaan we zien wat Capello gaat doen met zijn aanvoerder. Arjen van der Horst was dat vanuit Londen. Dank je Arjen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Op de dag dat Hans Spekman door de Partij van Arbeid leden is gekozen tot hun nieuwe voorzitter, kondigt een teleurgesteld lid een nieuwe partij aan. Regisseur Eddie Terstal staat voorop het parool. samen met vijf andere initiatiefnemers. Deze groep van zes wil in 2014 met een progressief liberale partij meedoen. aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De zes hebben allemaal een achtergrond in de PvdA, GroenLinks of D66. Onder hen is ook ook de uitgever van het opinieweekblad De Groene Amsterdammer. Aanleiding voor deze nieuwe partij is wat de initiatiefnemers noemen... het miserabele verweer van progressieve politici tegen het kabinet. Het kabinet dat wordt gesteund door Geert Wilders. De progressief-liberale partij vindt zichzelf paars. Volgens publicist Marcel Duivenstein is dat een beladen term... maar wel eentje die de lading dekt. In de Amerikaanse media is de lancering van de Russische raket wat minder groot nieuws dan in Nederland. Hoewel er ook een Amerikaanse astronaut onderweg is naar het ISS. Fox News heeft op zijn site wel een kerstboodschap vanuit de ruimte van de commandant van het ruimtestation, Daniel Burbank. De drie die al in het ruimtestation verblijven, kijken erg uit naar de komst van André Kuipers en zijn twee medereizigers. Het komt daar nog bestens een gezellige boel worden met kerst en oud en nieuw. Next week, we're joined by our friends and crewmates, Oleg Kononenko, Andre Kuipers, and Don Pettit. With their arrival, ISS will be back at full strength, but we'll also have three good friends uh, to join us. We'll also have them just in time for the holidays, the Christmas and New Year's holidays. We've already put up decorations, and we've gathered together all the cards and gifts that our friends and families have sent to us. And we're planning a couple of very big meals. that uh, That'll be great. En we'll celebrate the holidays in, uh, in great fashion. En dan de vader van de Noorse extremist Anders Breivik, die heeft gesproken met het Duitse blad Stern. De vader is een oud-diplomaat, maar gebruikt in het interview weinig diplomatieke woorden. Hij noemt zijn zoon de ergste terrorist sinds de Tweede Wereldoorlog. Door de twee aanslagen van Breivik kwamen in juli 77 mensen om het leven. Jens Breivik, 76 jaar, zegt dat hij zijn zoon binnenkort in de gevangenis wil bezoeken. Ik wil hem in de ogen kijken, zegt hij. De ouders van Anders Breivik scheiden toen hun zoon één jaar oud was. Zijn vader zegt in Stern dat hij zich enigszins schuldig voelt over wat er is gebeurd, omdat hij hij zich sinds de scheiding nauwelijks om zijn zoon heeft bekommerd. Op de site van de Telegraaf staat een bericht over Arjen Robben. De aanvaller van Bayern München heeft spijt betuigd voor zijn Schwalbe... in het bekerduel gisteravond met VfL Bochum. Arjen Robben kreeg in de 41ste minuut een gele kaart... omdat hij zich met iets te veel theater liet vallen. En dan Robben en hij wordt van Maltrits... maar hij valt zeer zeer spiet. Zunächst een reclamation van Philipp Laam. Schiedsrichter Michael Weiner zeigt dem Niederländer die gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Robben zegt daar nu over dat het een stomme actie was. Ik moet zulke dingen niet doen en ik verontschuldig me... zegt de International op de site van de Telegraaf. Robben speelde overigens een beslissende rol. In blessuretijd maakte hij het winnende doelpunt. Bayern won met 2-1. Eerder deze maand lag Robben ook al onder vuur voor zijn FOP duiken. Martin Harnik van VfB Stuttgart haalde fel naar hem uit... en zei dat Robben al op de grond ligt... Dat je hem aanraakt. Hij zal dat dus niet meer doen. Na zessen meer voetbal zijn voormalige coach bij Bayern. Louis van Gaal heeft zich vanmiddag voor het eerst uitgesproken... uitgebreid over de ruzie bij Ajax. dat. En we bellen ook met het Openbaar Ministerie. Want het Openbaar Ministerie gaat een onderzoek doen... naar de Italiaanse maffia in Nederland. Tot zo, na zessen zijn we terug.